de Club van Rome heeft in Amsterdam de slotverklaring gepresenteerd. Met het oog op de klimaattop eind dit jaar in Kopenhagen doet de Wereldmilieuorganisatie een oproep aan regeringen om snel maatregelen te nemen om een klimaatcatastrofe te voorkomen. In de verklaring van Amsterdam pleit de Club van Rome onder meer voor een strenge norm voor de uitstoot van kooldioxide. Ministers van Milieu moeten met elkaar afspreken dat de uitstoot van CO2 onder de grens blijft van 350 deeltjes CO2 per 1 miljoen deeltjes lucht. Alleen zo kan volgens de Club van Rome worden voorkomen dat de aarde te sterk opwarmt. Op de Amsterdamse effectenbeurs heeft de handel in het aandeel ING het laatste uur stilgelegen. Volgens het beursbedrijf Euronext is de handel niet stilgelegd, maar waren er zoveel beursorders voor ING dat er een technische storing ontstond. Morgen wordt de handel in ING gewoon hervat.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 De stembureaus gaan niet een uur eerder dicht. De gemeente wilde dat ze om acht uur zouden sluiten, omdat er weer overal met het potlood wordt gestemd en er meer tijd nodig zou zijn om de stemmen te tellen. Maar staatssecretaris Beileveld is niet van plan niets te veranderen. Ze vindt het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen naar het stembureau kunnen. Het weer, vanavond en vannacht overwegend bewolkt en in het oosten kan een mistbank ontstaan. Morgen in het noorden wat regen, elders droog, het wordt 14 graden.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 de zee, de lucht en de zon, Ancora le voci della strada dove sono nato mia madre quante volte mi avrà chiamato, ma era più forte il grido di libertà e il sotto è il sole che pulmina i corti, le corse polverose dei bambini che di giocare non aspettono più. Io sento ancora cantare in diametto, le vinen anne di pioggia sul tetto tutto questo verde, questo dolce argentare, musica da ricordare.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 Ja, dat was eerst bij mij boven, maar dat was te veel geluid overlast. Dan kreeg ik klachten van de buren. Ja, dat die nogal vorig is. Nog wel is dus... Ja, dat wordt al wat lastiger. Ja. Maar bij de Wurm bij de thuis gaat het prima. Hij zit al ja. in een fletje, maar hij heeft nu een elektrisch drumstel, dus uh, kan makkelijk afgestemd worden. Volume. Nou, dat is wel mooi. Ja, dat is gelukkig. Ja. <laughs>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 So secure. He's not like all them other boys that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 Maar hij werkt in ieder geval nog ja. en heeft dat druk hij genoeg. Hij is heel actief inderdaad, ja. Dat is <laughs> dus zeker. daarnaast kan ja. hij jouw financiën ook wel regelen. Ja, dat heeft hij wel. Het zit wel. wel in de goede richting. Ja, precies. I've never been closer. I tried to understand. That sudden feeling. Carved by another's hand.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 En dat zijn de wat oudere Duitsers, of is dat ook gewoon of, uh, de jongeren. Jongeren. Ja, dat oh, is een jongere? Oh, apart. Ook. Ja. Ja. Ik denk dat ze uh, ja, een beetje achterlopen uh, <laughs> qua muziek. Ik weet het ook niet waarom. <laughs> heb je ook nog Duitse slakers voor ze? Ja, heb ja, ik ook. Die nog? Wel. Ja, zeker. Ja. Maar dat wordt ook veel uh, door Nederlanders gekocht. Oh, dus, toch ja. ook wel? Grappig. Ja. Ja. Ja. voor iedereen uh, want, Ja, En in ik huis zie hebben. nog een uitnodiging voor Gerard Joling feest. Ja, en een flyer net uh, gekregen vandaag ja. voor het concert.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 Thank you.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 En uh, ja, we hopen je nog eens te zien of te horen. Dankjewel. Nice dan, dankjewel. Music is my first love. And it will be my last. Slam it! CFL!